ANWB Verkeersinformatie, er is één melding op de N35 Almelo richting Zwolle. Daar is de weg bij Heino dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit was de ANWB Verkeersinformatie.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 Nacht zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, val ik de morgen. Ik zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Doe iets van de pijn, nacht zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets van de pijn. Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht zuster, auw. de pijn, pijn, pijn, pijn. pijn. Nacht zuster. -oh. -oh. Oh, pijn. -oh. -oh. -oh. -oh. -oh. Nachtzuster, Van doe maar. En je kunt bellen hè, met uh, 0800-1121 als je mee wilt praten in dit programma. Of eigenlijk als je dit programma wilt uh, sturen, wilt vormen, wilt uh, invullen. Want dit programma draait helemaal om jou en jouw vragen. Dus je kunt uh, bellen 0800-1121. Je kunt twitteren, twitter.com nachtzuster. Je kunt mailen, nachtzuster, En je kunt ook even meepraten via de chat. En dat doe je via www.nachtzuster.nl net En uh, nog even het principe voor als je voor de allereerste keer de radio op Radio 1 zet op je donderdagnacht. Dit programma draait om vragen en antwoorden. Als je rondloopt met een vraag sinds een week, sinds een maand, sinds een jaar of misschien al je halve leven. En je hebt het antwoord nog niet bij elkaar kunnen googlen of uh, kunnen vragen aan uh, buren of een leraar of iemand anders die er verstand van had... en je denkt van, goh, was er maar een breed publiek van mensen die niet konden slapen... maar wel verstand hadden van alles, Nou dan is dit je kans. Je belt naar 0800-1121 en er is altijd wel iemand uh, die er iets over weet... en je misschien een antwoord kan geven. Igor, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Ik hoor je bijna niet... Uh... Nou, dat is wel een dat goed begin. Is er iets gedaan aan het geluid? Um, ja, ik zal eens kijken. Als ik dit doe, helpt dat? Nou? Nee, ik geloof het niet, hè? Oh, nou ja, ik, ik, ik hoor het verder een beetje, maar het klinkt net of je onder water zit. Maar... Oh, ga maar gewoon praten, Igor. Oké. Okay. Nou, een heel korte uh, samenvatting van de vraag. We hebben nou kerncentrales die werken op uranium. Maar je hebt nog een uh, radioactieve stof die als brandstof kan uh, gebruikt worden. Dat is thorium. t h o r i M. En dat is een stof die is uh, na honderd jaar al uitgewerkt. Niet radioactief. En uh, ook niet zo, qua straling zo gevaarlijk als uranium. Alleen dat, uh, dat werd een hele tijd niet gebruikt omdat er geen bommen van gemaakt worden. Ato geen atoombommen van gemaakt konden worden. Hm. En uh, dat, uh, dat is uh, niet experimenteel, maar dat wordt uh, bijna helemaal niet uh, toegepast. Terwijl het veel veiliger is. Als dus je denkt aan uh, die kerncentralen in Fukushima en zo, en Tsjernobyl. Dat allemaal voorkomen kunnen worden, dat soort rampen. Of minder erg, minder vervuilend. En wat is je vraag? Mijn vraag is... Uh, ja, hoe, ik, ik, uh, ik wil wel weten of ze daar, uh, daar wat aan doen, uh, dat ze daarmee bezig zijn... Uh, om op dat soort uh, wat veiligere veilige manier van kernenergie toe te passen. Dus wat zijn de en ontwikkelingen waarom, op het gebied van gebruik dat? van thorium? Ja, dat, dat, dat is een, een lichtraductieve stof, dus. Wat veel minder gevaarlijk is. En die kerncentrales, uh, uh, die, die, uh, die, die worden niet. dat wordt allemaal niet zo warm en het werkt gewoon uh, op normale druk, dus gewoon een luchtdruk. Dat heb ik erover gelezen. En voor de rest kan ik er niet zoveel over vinden. Behalve dat waarschijnlijk toen in de jaren 50, 60. Toen eraan gewerkt werd, dat stopgezet. ...werd omdat er gewoon geen, uh, ja, geen plutonium en zo uitgehaald kon worden voor atoombommen. Maar het, verder uh, weet ik er niet zoveel van. Er is op dat ingewikkelde sites terecht en uh, ik snap het gewoon niet. <laughs> Je denkt, doe dat nou gewoon, ja. En, we en uh, ja, ik weet niet of er een uh, kernfysicus luistert. Er maar... <laughs> moet even borst van, uh, nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar het is... De, ik, ik, ik vind sowieso, gaat er een wereld voor mij open. Want wat ik allemaal lees over die centrales, denk ik van... ja, de, wat komt er inderdaad nog verschrikkelijk veel bij kijken. Ja, dan zijn ze weer alleen in Finland aan het bouwen. En uh, dat, dat is ook hartstikke uh, uit de hand gelopen daar. En uh, toch weer op uranium. Ik denk, uh, waarom gaan ze niet met die andere stof werken... Die veilige, die veilige ja. manier. Ja, nou, het is een hele duidelijke vraag, Igor. Ik denk dat het, uh, nou ja, het moet bijna lukken om daar een antwoord op te krijgen, deze uitzending. Dus ik ga weer mijn best doen via 0800 1121. Oké, okay, nou, ik uh, wacht het wel af. Dank je wel voor je vraag, Igor. Oké, okay, graag gedaan. nacht, hè? Ja. Daar. Doeg. Ben, goeienacht. Goedendag. Zo. Het is weer de tijd van de asperges in Zuid-Limburg. Nou, in Zuid-Limburg? Ik zag ze al in de supermarkt liggen, hoor. Uh, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar in elk geval... ...ik heb uh, vanmorgen een half uur iets gehoord over het uh, reilen en zeilen, uh, quasi de asperges. Nou, wat ik oma beloofd, <lacht> ja. uh, omdat ik zo af en toe voor haar kook... Uh, dan breng ik je wat aardappels met asperges en dan haal ik of een pot of een blikje. Maar uh, nou hoorde ik vanmorgen, uh, je moet ze hebben uh, vanuit Zuid-Limburg. Uh, en uh, nou wilde ik graag vragen aan iemand, hoe maak je die dingen nou klaar? Oh, dat wat... de vraag. Weet je dat ik blij ben dat je het vraagt? Ah? Ja? <laughs> nou, ik denk dat er wel meer mensen zijn. Want ik weet het zelf namelijk ook niet. Uh, kijk, ik heb een kameraad. En die, uh, die zegt, ik eet ze alleen maar koud met een rolletje ham eromheen. Of ja. ingerold in een, in een beetje ham. Oh, ik krijg zo'n honger, ik, ja, Ben. Het, het, het, was, het was fantastisch. Het was trouwens bij Prem, Premtime. Ja. En uh, nou, die heeft ze lekker gesmikkeld en gesmukkeld. Maar ik, ik, ik, ik, ik was zo onder de indruk dat ik ben helemaal vergeten om het bij te... Oh. Mee te schrijven. Om mee, om mee te schrijven. Dus er zal vast iemand zijn die zegt. Uh, zo uh, doen we dat. Ja, dat, dat, dat moet absoluut lukken. Nee, het is grappig, want ik heb. Um, ik eet ze heel vaak. In de, ik hoor jou zeggen van ik neem ze wel mee uit een potje en een blikje. En ik, ja. ik hoor toch van de aspergeliefhebbers om mij heen dat dat eigenlijk een beetje vloek in de kerk is. Dat dat een beetje is je er makkelijk vanaf maken. Ja, en ik hoorde ook dat komt uit Peru, heb ik uh, vanmorgen gehoord. Maar in elk geval, uh, nu zijn ze lekker dichtbij. En uh, toen zei ik ook tegen oma, ik heb haar vandaag uh, ik heb haar rode biertjes gebracht... Uh, koude rode biertjes met een uitje erdoor en ik zeg hier moet je hier maar even mee redden. Ik zeg ik stel het een week uit, ik zeg ik wil eerst even Nookia die asperges ik moet klaarbreiden. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Maar ja nee Ben, nog heel even, want, want uh, is oma ook jouw oma? Nee, nou, het is een, uh, een, een soort oma, zeg maar. Ze is dan wel 82, maar uh, die, uh, dat is een uh, oude taaie jepjeetje. Oh, zo eentje. En... Zo, zo eentje, inderdaad. Op de knieën in haar tuin en uh, niks probleem. En dan breng maar, jij nee, er af en, is, en toe dat wat te is eten. Heerlijk, en toen heb ik ook heel eerlijk tegen haar gezegd: ik zeg, oma, geen potje, geen, geen uh, blikje. Ik zeg, uh, even wachten. En dan ga ik naar de markt, en, uh, dan, uh, maar ik wil eerst even weten hoe kun je dit het beste doen. En dan, uh, nou volgens mij wordt dat een feest. Maar weet oma dat zelf niet dan? Wat zegt u? Wist oma zelf niet hoe je die dingen klaar nou, moet ik zal u zeggen, hè, ja. mijn nummer één, mijn hobby, nummer één is ja. koken. En oma nummer laatst is koken. Ah, <lacht> kijk, dat is nog eens nuttig met de aangename verdrijf. Maar, maar, maar, maar je, je hobby is koken, maar je hebt nog nooit asperges ge gebreid. Uh, nee. Oh. Je bent al uit een potje of een blik. Ja, nee, ja, maar dat, dat is toch geen hobby koken? Dat is magnetronkoken, magnetron koken, is dat. <laughs> ja, maar daarom bel <laughs> ja, ik ook. Nee, heel slim. Heel slim, Ben. Goed, uh, hoe maak je asperges? Dat was hem. Ja, en, maar dan krijg je natuurlijk 27 versies. Want je, je kunt ze natuurlijk gewoon... Uh, je, je moet ze schillen, volgens mij, en dan koken. Maar je kunt ze natuurlijk ook uh, aanbraden of uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, julienne marineren. Uh, We komen er vast achter. Ja, ik heb ook... Ik doe gewoon wat verschillende recepten met asperges, ja? Dan kun je zes weken... <lacht> ik, ik, ik, ik vind het prachtig onderwerp. Okay. Oh, gelukkig. Doen. Dus in ieder geval iemand die het leuk vindt. Dank je wel, Ben. Fijne dag. Doe -doe. Hetzelfde, dag. Hamid. goedendag, Astrid. Nou, wacht even hoor, ik ga er even voor zitten. Ik vind het helemaal spannend. <laughs> dat eh, meen jullie. Jawel. Nou, hoe gaat het ermee? Uh, goed, maar uh, ik had u beloofd ja. om haar uit te horen. Ja. Dat heb ik gedaan, ja. gelijk de volgende dag al. Ja. Maar volgens haar is dat geen goed idee. <laughs> <laughs> Echt waar. Ik zeg, ja, maar waarom niet dan? Ik heb niet gezegd welk, naar welk programma ik meedeed, weet je mensen tenminste luisterden. Nee. Want dat, ja. voor het geval, als ze dat leuk zou vinden of zo, zou, wilde ik dat ja. als, als surprise houden. Ja. Maar ik zei dus ook van, dat ik naar de radioprogramma zat te luisteren. Ja. En er kwamen vragen en antwoorden, en dat iemand voorstelde om zijn vrienden daar, via de radio, in de ja. studio, ja, even, even voor de duidelijkheid voor de mensen die niet uh, uur na uur aan de, aan de nachtzustige kluis zitten. Jij hebt uh, twee weken geleden gebeld dat je je vriendin ten huwelijk wil vragen of mensen nog tips hadden hoe je dat romantisch kon doen. Ze zei ik doe het op de radio, Radio 1. Toen ging je even over nadenken. Vorige week dacht je nog steeds van nou ik weet het niet. Ik ga toch even bij haar polsen wat ze ervan vindt. Dat heb je afgelopen week gedaan. En zij zegt nou wat een slecht idee zeg. Zo. Sure. <laughs> Zo. <laughs> je bent snel en duidelijk. Ja. Ja, nee, nou, u heeft gelijk. Ja, dus ze vond het geen goed idee. Ze zegt, uh, dat vind ik een beetje dom. Ik hmm. zeg, ja, nou, waarom dom? Weet je wel. Ja. Wat een ander leuk vindt, moet jij niet leuk te vinden. Dus je nee. een ander weer. Hè, jouw gedachte is weer dom, weet je wel wat jij denkt. Dus iedereen zijn eigen mening erover. Ja, maar goed, nou. ze, zij voelt natuurlijk ook de bui wel hangen, want zij weet donders goed dat er een uh, liefdesverklaring van jouw kant aan zit te komen. Oh, dat, dat, dat heb ik niet gemerkt aan, hè? Nou, maar, die, die. Uh, maar dat was het. Zij, in ieder geval, ze zag het niet zitten, dus we gaan in ieder geval gaan we niet, uh, we gaan niet jouw vriendin uh, wakker bellen om te vragen of ze met je wil trouwen. Nee, dat had ik wel leuk gevonden eerlijk gezegd. En er heeft, heeft de afgelopen twee weken ook nog steeds niemand tegen haar gezegd van... goh, ik hoor je vent hoor je de hele tijd op Radio 1? Nee. Nee, hè? Nee. Nou, ja, dat is toch een beetje raar. Maar goed, en nu, maar dan is het plan nu, want daar, dat hadden we vorige week een beetje geconstateerd... dat het beste idee was voor jou om uh, tijdens de vakantie uh, op je knieën te gaan. Gedekt ja. tafeltje op het strand. Klopt. Wat ik onder elkaar zit, een glaasje wijn, weet je wel. Ja. En hapjes. En ben je daar nu een beetje tevreden mee? Wordt dat het? Ik denk dat dat het wordt, ja. Maar jullie kunnen toch in 2023 pas op vakantie? Pardon? J jullie konden toch voorlopig nog niet op vakantie? Nieuw huis? Ja, na de zomer. Want uh, ja, die huis, ja. Uh, die offerte was goedgekeurd, en zo allemaal? Ja. Dat is, dus uh... dat gaat door. Ja. En ja, een beetje opknappen. Uh, Inrichten en zo. En een beetje tot rust komen. Op vakantie. Ja. Maar oh. ik ken sowieso niet tegen de warmte. Oh, het is dus wel een beetje een lastige vrouw. Uit. Ja. <laughs> Om een beetje zo ergens in eind september op ze te gaan. Oh, oké. Okay. Begin oktober. Oké. Okay. Nou. Uh, ja, dan. Um, kan ik dan verder nog iets voor je betekenen? Of uh, spreken we elkaar dan ik, gewoon na de zomer even? Oh, nee. Ik, zal, ik, ik luister altijd naar je. Ja, precies. Maar... Ja, maar ik. Uh, ik zat te denken, hè? De ja. vorige keer had ook iemand over uh, waarom de gro gras groen is en zo. Ja. Toen dacht ik, ja, ik ga eens ook eens even kijken. Toen zag ik de maan. Ja. En die maan, die geeft overdag zo'n felle licht, zeg maar. Mm. En s'nachts brandt hij dan een beetje roodachtig. Hoe mm. komt het dat die zoveel licht geeft eigenlijk, die maan? Toen laat hij op door die zon. Lijkt me sterk, want als die zon eronder is... Ja. Um, is dat een domme vraag? Nou, nee, domme vragen bestaan niet, maar deze komt wel in de buurt. Oh, <laughs> nou, dankjewel. <laughs> ja. Nee, want de maan, de maan brandt niet en geeft geen licht. Nee? Nee. Ja, sorry. Ja, ik weet, weet je, ik zit natuurlijk ook dan in dubio, want ik wil natuurlijk niet zelf de antwoorden geven. Want ik ben eigenlijk alleen maar een soort luikje, een soort cement dat de mensen aan elkaar metselt hier. Dus ik, ik moet me er niet mee bemoeien. Maar ja, aan de andere kant krijg ik dan weer een mailtje van een meneer die vindt dat ik, dat ik soms uh, ook uh, niet zo lang op een vraag in moet gaan en gewoon even moet zeggen hoe het zit. Maar ja, meestal weet ik het gewoon niet. Maar in, de, in dit geval kan ik je vertellen dat de maan weer het licht van de zon. Oké. Okay. Ja. Dat weet ik niet. Ja. ja. Als ik zo zo'n platte land uh, zou zeggen, maar dat is helemaal verlicht. Ik zie alleen maar die maan, weet je wel, ja. het licht van de maan. Ja. Ik dacht, hoe kan dat nou? En vans is hem dan een beetje rood. Ja, en, en soms ook maar een, een, een sikkeltje in plaats van een rondje. Wat zei je? Soms zie je ook een sikkeltje in plaats van dat je een rondje ziet. Ja, klopt. En dat dus heeft, dat, heeft dat, ermee dat, te maken dat de aarde tussen de zon en de maan in staat. En dat het licht dus op de maan schijnt, maar dat een de gedeelte wordt afgedekt door de aarde. Oké, okay, en dat gaat dan op de wereld, zeg maar, een beetje, die maanlicht. Ja, zon. Oké, okay. ja. hmm. Maar dat weet u wel zeker? Nou, toch wel bijna. Oké, okay, ja, nou, ik heb hier wat geleerd. Dat wist maar ik ja, weet niet. je, ik, ik kan je vertellen mensen Ze hebben ook heel lang gedacht dat de wereld plat was, hè? Je weet dat, het, dat de wereld rond is, hè? Ja, dat weet die ik. Die memo heb je gekregen. De ja. Dat draait? ja. <laughs> maar van die maanden wist ik het niet. Oké. Okay. Volgens Dank mij heb ik wel je vraag beantwoord, hè? Ja, ja, ja heel dat goed is ook weer. Nou, dan kan ik die meteen van schrappen. Zo. Maar Hamid, uh, nou, bel je mij eventjes als het huwelijksaanzoek geweest is hoe het is afgelopen? Oh, niet ervoor. Nou, ervoor mag ook nog. Als je met de vraag zit. Oh, als je een andere vraag hebt. Nee, als je weer ja. een andere vraag hebt, kun je ook bellen. Maar ik zit even te coördineren dat we het huwelijksaanzoek aanzoek wel even tot het einde blijven volgen. <laughs> Oké, okay. ik zal dus... alles vertellen ja. als het is. Dus wat er ook gebeurt, ik spreek je sowieso na de zomer. Ja, doe Oké, okay. nou heel veel sterkte, veel plezier en uh, groeten thuis. En dankjewel voor alles. Ja, jij ook bedankt. Ja, je bent echt een lief mens. Dankjewel. En jij ook. Een goede nacht, hè? Zijn zijn Rij voorzichtig. Ja, ja, doe ik. Oké, okay, hoi. Dag, dag. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen of antwoorden over de spasje. Spas spas spas dat wordt een heel lastig woord voor mij om dat van 879 keer te zeggen. Asperges en de thorium. Dat uh, ja, was ook nog een vraag die nog open staat. Arjan. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik bel uh, voor de asperges. Oh, lekker. Ja, gaaf, hè? Ja. <laughs> Mooie ik, tijd. Ik Mooie zo tijd honger. van het jaar zeg ik ook. Eet je ze vaak? Uh, ik ben zelf kok. Oh. Bij restaurant de Limonadefabriek. Ik weet niet of het zegt. De Limonadefabriek? Ja. ja Dat klinkt ja. lekker. Ja, in Streefkerk. Waar? In Streefkerk. Ach, Streefkerk. Ja, Dat in de Polder. Vlakbij. Uh, door de recht. Oh, daar. Ja. Ja. Oké. Okay. En maar, ja, nou ja ik, ik zit net uh, thuis en ik hoor jullie item. En ik denk, ik ga daarop bellen. Ik heb me net ingeschreven voor Asperge uh, Amusewedstrijd. Oh. En ja, om uh, de, de, de vraag van meneer te beantwoorden. De Asperge flamande, dus met een eitje. Oh. gepocheerd ei of een eitje. En, uh, en ham de asperges het mooiste te garen vind ik zelf. Of te, te stomen. Of te garen met boter en water. Oh, maar het moet eventjes, het moet eventjes echt voor... Uh, want ja. ondanks dat het een hobby is voor Ben... had ik niet het idee dat het... Um, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen... Ik kan niet zo heel goed koken, dus het moet eventjes vanaf de basis moet ik het weten. Ja. Je koopt een... Hij, hij ik, wilt ze zo natuurlijk mogelijk hebben, volgens mij, hè? Nou, we willen graag wat verschillende opties. Verschillende opties. Ja, want ik geloof dat oma zes weken asperges moet gaan eten van Ben. Ja. Dus, maar, maar ik zag ze liggen in de supermarkt in een soort uh, trosje, bosje... Ja. bijeengebonden bij ja. in, oh, in het plastic. Ja, en dan? Je, je, je goed, doet ze in het wagentje, rekent dat je af, ja. de, de, de Uitslaag van je asperge eraf hebt. Ja, hoe doe je dat? Met een um, aardappelschilmesje schilden, aard, of zo? Ja. Ja. Kan ook aard, met een kaaschaaf zeker. Kaaschaaf, dat is makkelijker dan met een aardappelschilmesje. Ah, ja. Zo, ik doe altijd de komkommer ook met de kaaschaaf. Ja, ja. ja. En dan wel, wel twee keer op een laag schillen hoor. Oh, echt? Ja, want anders heb je allemaal van die, van die lange draden. Van die taaie draden ja. in jou. Oh, ja, maar je. Maar anders hou je toch een, een nauwelijks asperge over? Nou, je moet niet te hard duwen. Oh, oké. Okay. Rustig schillen. Gewoon de mooiste buitenste laag eraf schillen. Oké. Okay. Um, zelf thuis doe ik altijd in uh, alle asperges omzetten in water. Ja. Uh, een mooie blok gezouten boter erbij. Ja. En dan aan de kook brengen. Ja. En uh, twee minuten laten koken en dan in het vocht laten afkoelen. Oh zo kort maar? Ja. ja. Uh, Oké. Okay. Doordat, doordat het water opwarmt naar de kook, krijgt ze al een garing. En doordat die ook weer afkoelt... Naar kamertemperatuur, voordat je een koelkast zet... krijgt hij ook nog garing en dan heb je een perfecte beetgaren asperge. Heel lekker. Ja, en, ja, super. En, uh, nou ja, stel nu dat je denkt van... goh, ik wil toch nog iets exotischer dan alleen maar een uh, kale asperge. Ja, kijk, dat vind ik wel leuk om te vertellen over de wedstrijd... Ja, waar ik me voor heb ingeschreven. Zelf doe ik mijn asperges stomen... Ja. met wat schillen van mijn sinaasappel. Oh. En dat... Uh, geeft een hele frisse smaak aan je asperger. En dan ga ik hem combineren met bellota ham, dus het Spaanse, Spaanse varken. Ik weet niet wat het zegt, nee. pata, pata negra. dus oh. varken, wordt alleen maar gevoed met hazelnootjes, oh. beukennootjes. Oh, ja. ja. En daardoor krijgt hij een hele vette dooradering en een hele mooie smaak. En dan ga ik hem combineren met watermeloen en tomaat. Oh. Dat is, dat is, dat is heel wat anders. Het ja. even, is even... Even iets heel anders, ja. ja. En even, even voor mij, want hoe doe, je dan, hoe doe je dan die asperges? Ja, de asperges doe ik schillen. Ja. In een, in een plastic zak. En dan gaan ze oh. in een oven op 100 graden stomen en dan een, een kwartier stomen. Oh. En gaat de plastic zak dan niet smelten? Nee, ja, we hebben speciale koekebolzakken in de keuken. Oh, dus speciale okay. kookbare zakken die tegen de temperatuur kunnen. Oh, verstandig. Oké. Okay. Ja, dat is super. Maar je zou ook een, een pan water op kunnen zetten. En als je dan een gaatjespan hebt of een een mooie vergiet erboven boven ja. hangt... en dan je pan afsluit... en je asperges in de stoom hangt. Ja. Niet in het water, maar boven het water... waar de ja. stoom afkomt. En daarin stomen... heb je ook na een kwartier... super mooie beetgaren asperges. En oh, het okay. behoudt veel meer smaak. Want asperge bestaat uit 80% vocht. Misschien wel meer procent vocht. En doordat je ze in een groot bad met water doet... gaan er heel veel smaak... en uh, goede stoffen uit asperge. Dus bij stomen bouwt je veel meer smaak en veel meer vitamine, mineralen en asperge. Oké, okay, nou kijk, ik heb alweer wat geleerd. En jij zegt het is een wedstrijd uh, uh, voor een amuse... ...dus dan is het waarschijnlijk een uh, halve asperge? of ja, uh, ja, ja, zo, ja. Een, een klein beetje? Ja, een klein beetje. Oké, okay. en wanneer is die wedstrijd? Die wedstrijd is in mei, eind mei. Oh, en ben je dan nu aan het voorbereiden al? Ja, we zijn... Ik ben al vroeg begonnen met het voorbereiden van de wedstrijd. Ja. En ben je dan aan het proberen? Ja. Toen waren er nog geen asperges ofwel? Worden nee, die geïmporteerd nee, nee, uit... Uh... Nee. Maar vorig jaar waren er ook asperges. En hebben we ook al mooie ja. combinaties geprobeerd. Ja. Okay. <laughs> dus dan probeer je weer op door te pakken. En uh, de eerste asperges uit Peru te pakken. In Peru komen heel veel asperges vandaan, witte asperges. Ja, die zijn lang niet zo lekker, lang niet zo vol van smaak. Maar je kunt ermee oefenen? Maar we kunnen ermee oefenen. <laughs> ja, we kunnen ermee oefenen. Zeker. Nou, ik vind, ik vind een uh, prachtig, twee prachtige recepten met asperges. Ik betwijfel of ben het uh, uh, sinaasappelschillen met de truffelvarken erop uh, gaat loslaten. <laughs> dat denk ik ook niet. Maar is... in ieder geval... Uh, twee... Oh, ja, dat zei je nog even over dat gaar, hè? Dat je eigenlijk maar twee minuten echt uh, hoeven te koken. En ah, dat je dan... Maar ja. ik hoorde laatst, ja, zo hoor je nog eens wat, dat je uh, uh, eieren, ja. dat je die ook aan de kook moet brengen en dan gewoon in het water moet laten liggen. Daardoor blijft hij wel het mooiste, ja. Echt waar? Ja, absoluut. Maar dan, hoe lang moet je dan een uh, zeg maar um, zacht tot medium eitje in het water laten liggen? Ja, een minuut of acht, negen, nadat wow. hij gekookt heeft. Oh ja. Wat, wat, wat wij nu doen met eieren in de keuken: Wij hebben waterbaden en ja. die kunnen we perfect temperatuur, dus tot op twee cijfers achter de komma, kunnen we die 63,2 graden. Doen wij eieren garen en die laten we wel drie uur lang garen. En dan heb je het perfecte eitje. Echt waar? Maar wat is ja. dan anders dan, een, dan het ei dat ik gewoon zes minuten in kokend water mik? De, de dooier is bijna gestopt. Oh. En de, dus ja, baveur. De mooi mooi, mooi smeuig is je dooier. Mm. En je eiwit is ook nog mooi smeuig Dus je hebt geen keihard eiwit. Oh. En een hele zachte dooier, of een harde eiwit harde dooier. Het is allemaal, allemaal heel zacht, heel lekker te eten, maar toch heeft ze gaarheid gehad. Waardoor je, ja, je, je mooie dingetjes, de perfecte smaak uit het ei trekt. Ook een goede be, bijt, beet. Ja, een goede bijt nog, bijt. ja, absoluut. Hé, hey, en Ayan wat heb jij gegeten vandaag? Wat ik heb gegeten vandaag? Bij de Febo zeker? <laughs> nee, nee, ik heb niet van de Febo gegeten vandaag daar moet ik nog wel over nadenken. Eh, kippenpootjes, bakken aardappeltjes en haricouvers. He, lekker. Ja, was heerlijk. het eten. keurig. Goed geregeld. Nou, Ayan dank je wel voor je... Ja, een hele fijne avond. Ik wens je totaal hetzelfde en bel vooral weer als het over eten gaat, hè? Ja, hartstikke leuk. Oké, nacht Fijne avond. Hoi. Ja, prachtig, hè? Asperge recepten midden in de nacht. Ze zijn van harte welkom. Hug. Ja, goeienacht. Asperge. Hallo. Ja. Uh, ik hoor deze meneer nu vertellen over asperges. En ja. asperges die zouden dan uit Limburg komen. Nou, ik kom zelf ook uit Zuid-Limburg. En ik woon in Groningen. En ik moet zeggen... de asperges uit Oost-Groningen niet doen... voor die uit Limburg niet onder, hoor. Oh, die zijn ook goed te pruimen? Die zijn heel goed te pruimen. Heel en me... veel mensen weten niet dat er heel veel asperges... uit Oost-Groningen komen, trouwens. Oh. Dus... Nee, dat wist ik ook niet. Maar ik, ik ben ook helemaal niet zo thuis in de asperges. Oh, maar... ik vind ze zalig. Ook. Oh, want ik krijg via de chat namelijk... een aanvullende vraag die ik vergeet aan Ayan uh, te stellen. Maar Doortje wil graag weten... hoeveel asperges je nodig hebt voor één persoon. Het uh, hangt er natuurlijk zes. vanaf of het een grote eter is of niet. Ja, nou ja, ik heb uh, voor mezelf uh, toch wel een stuk of zes. Oh, oké, okay. uh, zes uh, medium uh, asperges. Ja. Of ja, acht ja. kleintjes. Of acht kleintjes. Of, of uh, vijf, vijf hele, ja, oké. Okay. Maar dat is, uh, ja, dat, is, dat is inderdaad wat die meneer ook zegt, 80% is vocht. Ja, dus, de, nee, dus je raakt hem wat kwijt je ook. Kunt, je, kunt, je kunt er eigenlijk een heleboel van eten hoor. Oh, gelukkig. <laughs> dus het is een slok water. En Huug, heb jij uh, je, je... Ja, nou, het is ook niet waar ik, uh, waar ik voor, voor bel, hoor. Nee, dat maakt niet uit, joh. we moeten vier uur vullen, dus uh, klets erop los. Maar ik vraag me af of jij je zachte G in Limburg hebt laten liggen toen je naar Groningen ging. Nou, die vaart. heb ik nooit gehad. Echt niet? Nee, oh, dat dus mijn je... ouders waren geen Limburgers. Ik heb uh, mijn hele uh, leven zo'n beetje op onderwijsinstellingen rondgehangen. Dat begon op een blindeninstituut, oh. daarna op een... Uh, School voor Havo, daarna op een universiteit en op een HBO. Daar kwamen allemaal mensen uit alle hoeken en gaten van Nederland. Als daar iedereen zijn eigen dialect gaat spreken, wordt het één Babylonische spraak. Ja, dat dus... moeten we niet hebben. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dus dat, dat, dat, dat, dat, dat moet maar niet. Nou, wat keurig zeg. Ja. ja. Maar waar belde je nu wel over, Hugh? Nou, over twee dingen. Oh. Even over een antwoord op een vraag van een mevrouw... die ze vorige week uh, stelde over de uitdrukking de Ja. Eigenlijk is dat heel rieuw. Ja. Eigenlijk is dat heel rieuw, want wat je daarmee bedoelt te zeggen... dat is, je kunt stront eten. Eten? Ja, de, denk maar aan het boudkantoor. He, dat is een, een, een, een, ja, een slang uitdrukking voor de, de play, de wc, het boudkantoor. Oh, ja, maar dat, dat, dat, dat, uh, dat bouten in dit geval voor laat ik het netje zeggen, ontlasting stond, begreep ik. Alleen vorige week is gezegd dat het hachelen eigenlijk was... dat je hem met een, met een soort schepje weer in de, in de ton hachelde. Dat zou kunnen, maar je hebt ook een uitdrukking van... Uh, bijvoorbeeld in het vorige programma, toen was er een man... die had het over spaghetti in de gevangenis die niet te hachelen is. Ja. Die, is niet, die is niet te vreten, niet te zuipen. Ja. Van koffie zeg je dat wel eens. Ja. Oh, die is niet te hachelen. Ja. Nou, en, en dat, dat, dat wil het eigenlijk zeggen. Je kan de pot op, ja, zeg je in Oost- en Noord-Nederland. Ja, je kan de pot op. Je, je, je, je, je. <laughs> en dat, dat, dat wil het eigenlijk zeggen. Je kan stront eten. Hef, fijn. Nou, fijn. Dat is, ik, de honger is helemaal weg. Dat is heel, heel vreemd. Nou, ik had door het aspergeverhaal honger Ik blijf, toch altijd, maar, blijf toch altijd maar aan asperges denken. Ja, precies. Ik ga kijken of ik ze morgen kan bemachtigen ergens. Maar ook daar belde je volgens mij niet over. Uh, nee, ik bel over een vraag. Als je uh, belt, ja. uh, als, uh, wat ik dus nu doe uh, met jullie... Uh, dan is natuurlijk de eerste, uh, iemand neemt de telefoon op. Wij zeggen in Nederland allemaal onze naam. Ja, ik doe dat niet. Maar wij zeggen allemaal in Nederland onze naam. Maar uh, in het buitenland, dan zeg je natuurlijk, en in Nederland doen we dat, dat, dat ook wel eens. Dan zeg je hallo. Of hallo yeah. in het Frans. Of hallo <laughs> natuurlijk. En hallo yeah. in, in, in Engels en, en Brits, Amerikaans. Uh, Brits-Engels en, en, Brits, en, en Amerikaans-Engels, zeg je dan hello of hello. En de vraag is inderdaad van waar komt die roep om contact, want dat is het dus. Uh, waar komt dat vandaan? Ik heb wel eens gehoord, het zou een afkorting zijn van iets... Hè, wat dus in, in de begintijd van uh, de telefonie in Amerika zou zijn ontwikkeld... en, en dat dat een, een roep zou zijn geweest van meneer Alexander Bell... die de hele boel heeft uitgevonden... En dat zou dan staan voor has every line huppelde pup over. <laughs> dus mijn vraag is inderdaad: waar komt dus die roep hallo vandaan? Wauw. Want je komt het verder in boeken, zelfs eh, boeken uit de 19e eeuw zeg maar, kom je dat niet tegen? Oh. He, de, als hier dus een antwoord echt... op, als iemand hier een antwoord op heeft, dan vind ik dat heel leuk. Ja, ja, maar gewoon ben... ook omdat het iets is wat, wat ik nooit geweten heb, terwijl je toch allemaal regelmatig het woord hallo gebruikt. Ja, en dan heb ik zoiets van, hé, uh, hey, vroeger werd dat eigenlijk niet, uh, tenminste ik, ik ben dat niet tegengekomen in, in oude boeken, uh, hooguit dat er geroepen werd ahoy, <laughs> maar niet hallo. Want dus het heeft piraten? echt iets te maken met 20 e eeuwse en 21 e eeuwse communicatie. Wat grappig. ja. ja. Nou, weer wat geleerd, tenminste half, want de goede antwoord moet nog komen. Ja, ik, ik, er is een stukje van Herman Vinkers, heel grappig stukje, over um, dat vroeger iedereen bij hem in het dorp, dat er maar tien mensen, nee, negen mensen waren met telefoon. Ja. En dat, er, uh, dat die mensen dus allemaal een uh, eencijferig telefoonnummer hadden. En, ja, sorry, ik vind het heel grappig. Maar ik vind alles van helemaal fixe dat het heel grappig Dus dan, uh, en dan gaat hij zo van: dus, uh, één, dat waren die en die. Twee, waren die en die. Drie, dat was ik zelf. Vier, waren die en die. Uh, <tie> Die en die hadden een geheim nummer. Zes waren die en die. Zeven waren die en die. Acht waren die en negen waren die en die. Ja, wel nou ja, Dat vind ik wel leuk. In de hele oude tijd had je dat inderdaad. Ja, maar vroeger in, in, in de tijd van uh, Bel. Wat ook leuk is, natuurlijk, dat je weet. Maar uh, waren er natuurlijk twee mensen met een telefoon om te proberen of het werkte? Ja, ja en ik denk dat daar die uit. Die, die, die, die, uh die roep vandaan komt. Ja, want toen hoefde hij hoefde niet uh, te zeggen met, uh, met Alexander. dat hoefde die niet te zeggen. Want nee. uh, dat wist je wel, want dat was de enige die je kon bellen in die tijd. Dat was de enige die je kon, uh, kon bellen ja. natuurlijk. En, en wie en was die was... ander dan? Ja, dat was, dat was een compagnon, ik weet niet meer hoe die heette. Oh, maar... oké. Okay, dat, dat was in uh... ieder geval... Uh, ja, dat... dat, uh, dat dat, maar, maar heel veel buitenlanders. Ik vind dat ook een rare gewoonte van de Nederlanders. hoor, Dat ze hun naam zeggen als ze de telefoon opnemen. Echt waar? Ik vind het wel praktisch. Nou, nee. Kijk. Jij bent Astrid de Jong, hè? Ja. Nou. En als ik jou zou bellen, ja. tv. Ja. En je zegt gewoon van hallo. Ja. ja, dan is het aan mij om te zeggen of ik Astrid de Jong moet hebben. Of Pieter de Vries. Of Klaasje Klaasje Dijkstra. Maar nee, Huug. Ja? Als jij mij belt. Ja? dan neem ik aan dat je mij moet hebben. Uh, ja, maar soms komt de verbinding wel eens niet goed door. Ja, maar dat is, dat, dan moet je daar van tevoren rekening mee gaan houden. dat het niet goed gaat. Nou, nee, maar het is ergens iets van. Mm -hmm. Ik vind het. Ik, ja, dat, dat is misschien mijn persoonlijke smaak. Ik vind het een beetje erg intiem omdat, dat, kijk, als jij eh, een, een bedrijf belt, is een, is een andere, andere kwestie. Maar heel ja. veel Britten, Duitsers, Amerikanen doen dat niet. Die zeggen gewoon hallo of hallo. En ik dan ga... moet ik aangeven, are you? Op, op. ja. Ja, maar dan, dan, dan, als, als ik nu zeg van hallo en jij zegt dag, uh, spreek met Astrid. Dan zeg ik, ja, natuurlijk spreek je met Astrid. je belt me toch? Ja, dat wordt toch allemaal heel vermoeiend? Dan weet je wat het kost. Terwijl als ik gewoon opnemen met Astrid, dan kunnen we meteen zaken doen. Je... Nou ja, dat is, dat is gewoon niet eens een persoonlijke smaak. Ja, nee, dat is waar. Maar juist als ik jou opbel, zeg je hallo. Ja, dan zeg ik hallo. Dat gaan we even proberen, Huug. Moet je even ophangen, ja? Bel ik je even terug. Ja. Bel ik je, ga ik je even bellen. Oh, als je tegen Huug zegt, je moet even ophangen. Dan um, uh, doet hij dat ook onmiddellijk. Even kijken hoor. Dan moet ik even Huug terugbellen. Groningen 050. En uh, ik zeg Hugo, maar het is Huug. Even kijken hoe die opneemt. Even kijken. Wacht even, we moeten even het nummer erbij zoeken. Ah, ik heb het. Ja. Ja. Hij is niet thuis. Oh. Uf, die denkt van... Uh, ik weet nu wie er belt. Of ik bel het verkeerde nummer. Dat zou helemaal vervelend zijn. Oh ja, dat is een ander tuutje. Hallo? Ja. Spreek met Joop. Yeah. <laughs> nee, dit is ja. toch helemaal niet handig, Uw? <laughs> nou, ja. Dit is echt niet handig. Dan moet ik dus zeggen, spreek met Huug. Dan zeg nou, jij, ja, okay. wacht, we doen het nog een keer. Ja. En dan neem je op en dan zeg je met Huug. Nou, voor een keer doe ik dat. Okay. Ook. Ja. Ja? Doe ik Hang mag. maar op, Huug. Ja. Huug kan heel goed ophangen. Dan bel ik Huug nog een keer terug. Kijken of die dan met, met Huug... Het zijn toch tien cijfers hè, tegenwoordig die je in moet toetsen. Duurt even. Ja. Volgens mij ik nu weer, ver... ik weer verkeerd. Ik weet niet wie ik, de hele... wie ik nu de hele tijd bel, maar het is niet Hug. Hm, hm, hm. Ik probeer het nog een keer. Zie je ze aan de tuutje. Met Hug. Ja, dit is veel beter hoor, Hug. <laughs> Oké. Okay. Oh, sorry, dan moet ik zeggen met Astrid. Ja. <laughs> met een <de> nachtzuster. <laughs> ja, maar dat was dus eigenlijk mijn vraag. Waar ja. komt dan die. Je roept hallo vandaag. Ik, ik vind het een, uh, een super goede vraag. En ja. uh, ik hoop echt van harte dat iemand een antwoord kan geven via ja, 0801121. Daar ben ik wel benieuwd naar. He, he. Nou, uh, neem je nou te gewoon op met Huug in plaats van hallo? Want, uh, ik zal erover denken. Ja, oké. Okay, neem het nog even in overweging. Ja, je ja. bent er <laughs> natuurlijk ook gewend. Oké. Okay, nou, ik, uh, ik wens je nog een, uh, een fijne nacht. Ja, en ik misschien wil tot de ook. volgende keer. En ik wacht natuurlijk het antwoord ook af. Ja, en als ik gewoon dag zeg, dat mag wel, hè? Ja, hoor. Je mag ook wel dag Hug zeggen, maar. Oh, dat mag. Oh, fijn. <laughs> Oké. Okay. Dag Hug. Ja, hoor. Dag. Bedankt dag. voor je vraag, hoi. Mooi. Ah, ja, dit... Zeg je ja, in de... Groningen, hè? Ja, mooi, mooi. Oh, nee, dat is, uh, ja. dat is weer Fries. Oh, en de klokken gaan luiden bij Hug. Ah, ja, dat geeft niks. Nou, ik hang op, hoor, Hug. Ja. Hè? Ja, nou, heel in de verte hoor ik u nog goedkeurend hè, mompelen. Ligia, goeienacht. Ja, met Ligia Tijdeman. Hallo Ligia. Ik bel over de asperges. Ah, fijn. Um, is er al gesproken over groene asperges? Nou, het waren voornamelijk de witte die ter sprake kwamen, ja. Aha, want uh, de groene asperges zijn van zichzelf veel lekkerder van smaak. Je hoeft... Uh... Daar niks bijzonders van ham of zo bij te doen. Oh. Die, die smaken van zichzelf al veel. Uh, die hebben een uh, lekkere smaak. En en nou, witte, volg, maar volgens de, mij heb ik me een keer wijs laten maken dat de groene asperges gewoon nog niet. of nee, dat zijn boven de grond of onder de grond groeiende. Ja, iets dergelijks. Dat zou ik ook niet weten. Maar, nou, dat weet uh, ik niet meer. Ja. De groene die, die zijn smakelijker. Okay. Terwijl je de witte met een sausje of iets dergelijks uh, op smaak moet brengen. Maar waar, waarom eten we dan niet gewoon alleen de groene? Omdat die niet overal en niet altijd te krijgen. Uh, of uh, in, in niet zo lang als de witte te krijgen zijn. Oh, oké. Okay. Ja, je moet toch wat, hè? En in ieder geval... Uh, ...en de witte en de groene, want daar heb ik nog niemand over gehoord... Ja. Uh, ...die moet je eerst breken... Oh, uh, je houdt ze tussen uh, de beide duimen vast en op het punt waar ze breken, ja, yeah. uh, dat is het deel wat je dus gaat uh, werkelijk gaat koken even. En de, uh, de kop uh, die uh, onderste stukjes yeah. waar, uh, de, uh, van de breuklijn, dus uh, die gebruik je om soep van te trekken. Oh, en dat andere stuk, dat langere stuk dan ja. uh, dat kun je dan veel dunner schillen dan wanneer je hem helemaal zou schillen oké okay. en dan de witte uh, in uh, kokend water water eerst aan de kook brengen en dan de witte een minuut of zeven terwijl de groene ja. in kokend water een minuut of drie dan zijn ze gaar ik Oké. Okay. En jij haalt ze er dan ook uit? Jij laat ze niet nog even weer afkoelen zoals uh, Arjan dat doet? Nee, ik laat ze uitlekken. En ja. dan gaan ze even in uh, boter of uh, met uh, peper en zout en meer niet. Lekker hoor. Ja. Ja. Eet je het vaak? Uh, zodra het seizoen begint wel, ja. Oh, <laughs> nou het is begonnen, kan ik melden. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb vast... al gekeken, maar ik heb nog geen bordjes gezien oh. uh, bij ons in de buurt. Want ik woon in Zuid-Limburg. Oh, dus je haalt ze ook echt van het land? Ja, oh. van de boer. Oh, dat, dat klinkt altijd heel lekker, maar dan denk ik altijd, je moet het zo goed wassen. Er zit nog allemaal zand aan, denk ik dan. Nou, uh, even spoelen en klaar ben je. Ja, het is ook eigenlijk geen moeite. Dank je wel, nee. Ligia. Alsjeblieft. Tot Dag. de volgende keer. Dag. Ad. Goedenavond of goedenacht. Goedenacht. Oh, uh, ja. Nou, uh, ik heb een, uh, uh, een experiment uh, gedaan met een uh, asperge kroket. Een asperge kroket? Ja. Nou, dat klinkt gezond en lekker. Ook, maar uh, dat succes is zo uh, groot geworden dat nou, uh, een aantal uh, fritures, uh, snackbars zo ook verkopen. Niet waar. Markt. Ja. De asperge komt op de markt. Ja, is al op de markt. Oh. en, en... Dus er was me net uh, iemand voor die het uh, al had uitgevonden. Echt waar? Dus zijn ja. er gewoon met jouw idee vandoor gegaan? In principe wel. Het is gewoon het beste idee van Nederland. De asperge kroket. En hoe maak ik die, Ad? Nou, uh, zoals normaal uh, wat een normale kroket uh, als vulling uh, erin gaat gaat er dan een soort uh, gepureerde asparges en een aspargesvulling erin. Nou, dat klinkt heel logisch. Ja, en dan kan men dan ook nog met een beetje uh, gesmolten kaas erin of tussen. Oh, lekker. Oh, een lekker. Och, lekker. En, uh, en, en maak je het zelf wel eens? Uh, nou... Uh, Zoals dan weet in Duitsland uh, is er een traditie, uh, uh, zoiets als gefrituurde uh, bloemkool. Ja. En uh, in principe kan men alle structuren dus ook een uh, asperge. Nou kan ik me voorstellen dat je een asperge gewoon in zo'n zo uh, zo papje rolt. Ja. En dan door uh, um, of een verkrummeld uh, beschuit of uh, paneermeel. Ja. En dat je hem dan gewoon in de frituurpan mikt. Ja. Maar als je er een kroket van wil maken, dan moet je het dus eerst pureren. Maar dan zit je toch met een... Hoe, ja, ik weet niet, ik heb nog nooit kroketten gemaakt. Maar hoe krijg je dat stevig genoeg om uh, bij elkaar te blijven tot een kroket... in plaats van dat je hele frituurpan onder de smurrie zit? Nou, dat kan met, uh, een soort uh, uh, plaatwerk van bladerdeeg. Oh, jeetje, wat ja. een toestand. Nee, en dan uh, gewoon insmeren met een beetje eigeel. Door de panneermel heen. En dan krijg je een krokant korstje. Nou, ik, ik vind het een geweldig idee, Ad. Ik weet nog niet of Ben voor oma aspergekroketten gaat bakken. Maar je maar, weet het nooit. Er bestaan, ik hoorde de vrouw uh, hier voor mij uh, over een groene asperge. Er bestaan trouwens ook rode. Rode asperges? Ja, zoals dus de sla ook wel eens rood is. De rucola. Echt waar? De rucola asperge? Ja. Uh, Oh. Ja, dat zou ik niet kunnen noemen. Maar het bestaan ook rode. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik ga ja. erop letten. Dank je wel, Ad. Oké. Okay. Een goede nacht, nacht nog. Over. Ja, helemaal okay. hetzelfde. Dank je wel, Ad. Ben. Dag. Ik heb er echt een beetje honger van, hoor. Van al die gesprekken over asperges. Ik denk, maar ik denk dat ik de asperge kroket morgen thuis ga proberen. Dus dat kan nog een uh, leuk uh, experimentje worden. Hallo, met wie? Met Hans. Dag, Hans. Dag, dag, nacht, zuster afzien. Hallo. En we hebben een tijd terug contact gehad over de verkeerde klemtonen. Maar nu gaat het over heel iets anders. Ja. Asperges. Ah. <laughs> of in jouw geval asperges. Ja. Uh, ik heb uh, net een dame gehoord voor het eerst, voor zover ik het programma gehoord heb, over het verschil tussen witte en groen Ja. Maar het eerste verschil is dat je groen niet hoeft te schillen. Helemaal niet? Nee. Waar, dit, oh ja, ze waren niet, uh, niet zo lang uh, verkrijgbaar als de witte. Want anders zou ik toch zeggen, laten we gewoon helemaal overstappen op de groene. Laten we nou. de witte laten uitsterven. Maar dat is niet verstandig, want we hebben nog kortere asperges. ja. Dus de groen... groene asperges, die hebben een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een groenere smaak. Een groenere smaak. Die smaken, ja, ik kan het niet smaken anders uit, meer naar grond, kan... naar plant. Ja, precies. Maar die hoef je niet te schillen. Oh. Nou oh, ja, dat, dat, is, uh, dat is heel hooguit, praktisch. Hooguit is het onderste stukje, maar meestal niet. Als je een heel klein stukje afsnijdt, hoef je je groen helemaal niet te schillen. Oh. En hoe maak jij ze klaar? Op allerlei verschillende manieren. Maar oh. het meest lekkere recept is, wat ik een keer uh, uit België heb meegebracht, is botersmelten, ja. eieren koken, fijn gehakt door de boter doen, oh. en een hele berg uh, peterselief, fijn fijngehakt er ook bij de, uh, door doen, en dat over je aspergetjes scheppen. Oh, over je asperges, heb je de asperges zelf toch nog niks mee gedaan? Nee, die heb je gewoon gekookt natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja. En uh, hoeveel asperges en hoeveel eieren en hoeveel, nou, een berg peterselie? En hoeveel boter ongeveer? Oh, dat moet je gewoon zelf experimenteren. Een beetje je... van smaak, een beetje... Uh, ja. Precies. Oké. Okay. Maar ik heb nog een... Denk ik een hele handige tip om asperges te koken. Ja. Er zijn in de handel speciale aspergespanden. Dat zijn smalle panden, heel hoog, daar zet je de asperges recht op in. Oh? Ja, die zijn, die zijn gewoon te koop, aspergespannen. Maar het is volstrekt overbodig als je een beetje flinke kokenpannen hebt. Ja. Vul je die met water en dan leg je ze horizontaal in? Ja. Oh. kruiskees. Oh, dat kan natuurlijk ook, waarom ook niet? Ja, ik heb ook nooit de zin van die aspeciepanden begrepen. Die, die koop je en die gebruik je. Die kun je echt alleen maar voor... Dat zijn echt hele smalle, hoge pannen. Waar je aspeciepjes recht op inzet. Maar dan heb je meer dingen. Heb je, weet je wat ik nou... Ik, ik kreeg laatst als cadeautje. Ja. Een bananendoos. En wat? Een bananendoos. Een bananendoos? Ja, dat is um, uh, zeg maar het principe van een broodtrommeltje. Ja. Maar dan in de vorm van een banaan. Ik begrijp het. En dan doe je je banaan. Wat op zich is het wel praktisch. Want als je een banaan in je tas doet... dan komt die er zeg maar, als, ook als smurrie weer uit. Ja. Dus op zich is het wel praktisch. Maar ik denk... ja, weet je, ja, Hoe vaak neem je een banaan mee in je tas... en als je dat doet... dan moet je eerst die bananendoos weer opscharrelen. <laughs> ik, weet, ik weet het niet. Ik, weet, ik ben nog niet helemaal om. Hey, oké. Okay. Maar ik heb hem in huis, de bananendoos. Ja. Nou, oh. um, dankjewel Hans. Overigens, uh, het ja. koken van asperges, ja. dat hoeft, ik geloof dat dat al gezegd is. Ik heb het niet de hele uitzending gehoord. Dat hoeft maar twee minuten en dan zet ja. je het vuur uit en dan laat je ze nog tien minuten in heet water staan. Ja, zie je wel, dat zei Arjan ook al. En die is kok bij een uh, restaurant met een hele lekkere naam, dus die vertrouw ik. Oké. Okay. Ja, dankjewel Hans. Dag Astrid. Tot de volgende keer. Doei. Hoi. 0800-1121 is de asperge-informatielijn vannacht. Maar ook over andere onderwerpen mag je gewoon blijven bellen natuurlijk. Arjan? ik ga, ja, we, daar zijn we weer. Oh, hé. Hey. Nou, ik zeg, bellen, ik, zeg net, ik zeg net dat je gelijk had. Je denkt, ik bel even. Ja, nee, ik hoorde het. Nee, ik ja. belde vooral over de groene asperges. Oh, ja. Die, die, dat zijn asperges die, die... Witte asperges zitten onder de grond. Groene asperges. Ja. Is er dezelfde asperge die boven de grond komt? zie je? Ik, ik wist dat er zoiets mee was, maar het was ja. helemaal onlogisch. ja, ja. klopt. Uh, ja, ik ben het zelf niet mee eens dat uh, groene asperge meer smaak heeft. Mm. die heeft zon gehad, dus heeft een hele andere smaak. oké. Okay. maar, maar witte asperge is onder de grond gegroeid, heeft al zijn, zijn enzymen, al zijn kracht, al zijn mineralen nog en heeft ja, veel meer vitamines, smaak <laughs> Als een groene asperge. Maar <laughs> heb je ook aandelen in een uh, witte asperge kwekerij? Nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee. <laughs> Zeker niet. Je denkt, ik breek nog even een lans voor de witte asperge. Ja, nee, super gaaf. Okay. En uh, de kroketten, wij maken ook uh, asperge kroketjes. Echt waar? Een witte bitter... zaak. Ja. En uh, eigenlijk maken we dat precies zoals alle andere kroketten. Ja, maar ik heb nog nooit een kroket gemaakt. Dus dan dus weet je nog niks. Nee, oké. Okay, ja, je begint met een bouillon. Ja, oh. Die ja. hoog op smaak is. Dus uh, voor een kalfscroquet en een kalfs Ja. Voor runderencroquet. Voor rundebouillon, uh, ja, runde runde En voor bouillon, een asperge-croquet, uh, asperge-bouillon. En voor een asperge-croquet, asperge-bouillon. Ja. ja. Of mijn, mijn tip is kookvocht gebruiken. Dus als je je asperges hebt laten afkoelen in je vocht. Dat vocht gebruiken en dat afbinden. En asperges worden altijd afgebonden met roe. Of uh, kroketten, de salpicon voor de kroketten, dus de inhoud Je van moet wel kroketten. in je pianneke blijven praten, hè? want ik ja, weet niet sorry, wat afbinden is. Dus, ja. uh, Roe is een mengsel van bloem en boter. Oh, oké. Okay. En dat doe je eerst in een pan. Ja. En dat maak je gaar, samen. Ja. En dan giet je er elke keer langzaam bouillon bij. Ja. Uh, bij ragout doe je precies hetzelfde. Ja. En geef je veel meer bouillon, doe je veel meer bouillon op je roe als bij een salpicon. Dus salpicon is altijd de inhoud van een kroket. Oké. Okay. Ja. Uh, kijk, als je dan bij, bij kalfsbouillon je roe, je, je kalfsbouillon bij elkaar hebt, ga je daarna het vlees van de botten van een kalf, waarmee ja. je bouillon hebt gemaakt, ga je door je ragout, door je salpicon heen spatelen. Ja. En in dat geval, dit geval doen we het vlees van de asperges erbij ja. Nee. Ja. Uh, daardoor heen spaart inderdaad wat peterselie, schep mosterd en sinaasappel vind ik heel erg lekker. Jij ja, doet het overal, heb je aandelen ja, nee, in een aspeci's sinaasappelkwekerij? Ja, Asperges en sinaasappels ik. <laughs> een gaaf combinatie. Is het lekker? Ja, ja ah, is cool. heel lekker. Ook als je dat eitje hebt van meneer hiervoor, ja. een eitje met de boter, peterselie. kleine rasp van sinaasappelschilder doorheen. <laughs> super, super. Oké. Okay. Echt hoor. Nou, en dan de kroket paneren, net zoals je schnitzel zo paneert. Eerst ja. door de bloem, dan door de ei, uh, eiwit en dan door paneermeel. Dat herhaal je twee keer. Dan heb je geen bladerdeeg nodig, dan heb je geen ander deeg nodig. Nou, lekker zeg. Ja, super. Ik, uh, ik zou zeggen, zet het op het menu een keertje weer. Oh, je maakt ja, het kom al. Ik ben bij de limonadefabriek. Ja, helemaal in, uh, wat was het, uh, Reef, de Reef Reefpolder? Ik. Ja. ja <laughs> nee. Voor iets lekkers moet je een blokje om. Hè? Ja, dat is wel waar. Nou, dat ga ik doen. <laughs> ik, uh, ja, goed. ik kom een keertje proeven. Dank je wel, Oké, hele fijne avond nog. Dank je. Daag hoi, hoi. 0800 1121. Ik roep het maar weer een keer. Willem. Dag zuster met, uh, met Lisse. Dag Willem. Ik had een vraagje. Nou, daar zijn we Waarom voor. Waarom gaat mijn pis zo verschrikkelijk stinken als ik asperges gegeten heb? <laughs> Ja, ik heb het eerder zeggen, gehoord. Sorry. Ja, precies. Dat is wel zo netjes. Hè? Het is midden in de nacht te luisteren ja, nette de mensen. Ja, ja, exact. Waarom gaat mijn urine zo stinken van asperges? Dat is echt niet de ram, hoor. <laughs> ja, ik, ik vind het altijd toch een beetje raar, maar ik. Dat ik... Ja, is echt zo. Ja, maar ik. Je hoeft er toch niet echt aan te ruiken? Nee, maar ja... Maar het valt je gewoon op. <laughs> het valt <me> gewoon op. <laughs> Kijk, nou nee, nee, ik zeg niks. Maar het is inderdaad een, een, een hele penetrante lucht. Ja. Dat heb ik normaal nooit, dat ruikt ik normaal nooit. Ik ruik ja. mijn eigen urine nooit. Maar asperges stinken op zich ook niet, toch? Nee, daarom. Nee, daarom... Ik denk het zo typisch waar die, die, die bizarre lucht vandaan komt. Ja. Eet je vaak asperges of is dit echt, een, di, dit echt de uh, reden waarom jij uh, asperges aan het minderen bent? Nee, ik, eet, ik, ik vind het vast wel lekker, maar ik eet het zelf of nooit eigenlijk. Ik weet niet mm. waarom, waarom niet, maar klaarmaken is zo'n gedoe, vind ik altijd. Ja. Nou ja, ik hoor net dat het allemaal heel simpel is. En ik, ja, dat help ook simpel. Ik schud ze uit zo'n. Nee. Ja. Ik schud ze uit zo'n glazen potje, dus dan is het helemaal snel gebeurd. Ja, dat zijn van die, van die slappe worsten. Ja. ja, ik vind het nee, wel dat niks in toe. Ja. Nee, dat lijkt me niks. Joh. Maar ja. ik moet zeggen, het zit ook niet zo in mijn systeem. Ik heb, ik heb zo langzamerhand een soort ritme... Ja. Van uh, broccoli, bloemkool, boontjes, spinazie, uh, ja, uh, kipschotel ja. en dan weer eens wat anders. Ja, maar maar zit, asperge zit niet in het rijtje. Ik zal dat is hem weer eens. Ja, ja, Dat klopt, dat heb ik ook. Ja. Nou, we, ik denk dat we door de, al dat gepraat over asperges zo'n zin in hebben gekregen dat het deze week wel een keertje gebeurt. Maar dan ga, ga ik sowieso het stink even checken. Maar uh, hoop ik dat er ook nog een antwoord komt op jouw vraag hoe dat komt. Oké, okay, hartstikke lief. Dankjewel hè, Willem. Sterker nog vanochtend. Ja, nou, ik denk dat het wel gaat lukken hoor. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Hoi. Els. Oh, Els. Nou, els, denk ik, uh, ik doe het niet meer. Nou, dat geeft helemaal niks. Dan spreken we er straks wel even. Kan ik eventjes vertellen dat je nog kunt bellen naar 0800 1121 over uh, aspergerecepten. Daar kunnen we nog best even mee doorgaan. Maar ook de andere antwoorden die nog openstaan. En uh, zo heb ik dus uh, deze vraag van Willem die net binnenkomt. Hoe komt het dat je urine zo verschrikkelijk gaat stinken als je asperges gegeten hebt? Ik heb het eerder gehoord, jij vast ook, maar als je weet hoe het komt... dan ben je van harte welkom om ook even te bellen naar 0800 1121. En we hebben nog de vraag van uh, Igor. Die belde helemaal aan het begin van dit programma, zo uh, om twee uur. En uh, ja, dan uh, is het wel fijn als die vraag zo langs mijn hand beantwoord wordt. Het zijn vraag was over thorium. Dat uh, zou op zich een goede vervanging of een goed alternatief kunnen zijn voor uranium. Het zou ook uh, minder schadelijk zijn en sneller afbreekbaar. En Igor vraagt zich af, waarom wordt het dan niet vaker gebruikt? Nou, daar kun je dus ook nog over bellen naar 0800 1121. els Ja, hallo. Hoi, oh, sorry, ik had je even kwijtgemaakt. Ja, ik uh, vind uh, die bendy, zijn oren, die, die zullen wel... Van al die recepten. Ik heb een doodgewoon huistuin- en keukenrecept. Ja. En je kookt gewoon de asperge. Ja. En je kunt ze twintig minuten koken, je kunt ze zes minuten koken en laten garen. Ja. Je neemt gewoon een hardgekookt eitje. Ja. En je neemt een paar plakken ham. Ja. Nou, en dan doe je de boter smelten en dan doe je één lepeltje van dat aspergenat in. Ja. En je kunt eventueel krieltjes erbij nemen of aardappeltjes. En dat is het hele verhaal. Heerlijk. En dat is voor Ben misschien het makkelijkste. Ik denk het ook. En eieren en ham hoort een beetje bij asperges, ja, begrijp ik, hè? Ja, vind he? ik wel, hoor. Maar het is echt verrukkelijk hoor. Want uh, ja, ik ben maar alleen nu. En ik kook altijd voor twee dagen. Eén bordje neem ik klaar voor de andere dag. Dat gooi ik in de marathon. Maar ik ben tachtig uh, en ik, ik eet nog altijd. Uh, ik kook nog altijd voor twee personen. Nou, dankjewel Els. We gaan even naar het nieuws, maar bedankt voor je bijdrage.